Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne is vanochtend door Rusland aangevallen met drones. Doelwit was vooral de hoofdstad Kiev, melden de Oekraïnse autoriteiten. Er zijn zeker vijf gewonden.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 Het aantal strafkortingen op bijstandsuitkeringen is afgelopen jaren gehalveerd. Dat komt doordat gemeenten meer inzetten op vertrouwen in plaats van op handhaving. Gemeenten leggen een strafkorting op als iemand met bijstand bijvoorbeeld een afspraak mist. Tien grootste gemeenten deden dat in 2019 bijna 6000 keer. Vorig jaar lag het aantal op zo'n 3000.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 Met nu, Toebak leeft, Toebak leeft, Dubak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, straks doen we de verjaardagen. To the deze dame is jarig, maar ook deze man is jarig. Hey, we hebben we het over deze man. Nou, weet ik allemaal niet wat dat is. En een of andere auto, een auto van Benz, heeft uh, voor het eerst een tocht gemaakt. Maar eerst even muziek van Jam. Move on. Move no on. In het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 25 november en natuurlijk kunnen we dit gewoon starten. Zeker, wat een vrolijkheid. Nou, dat was het niet helemaal. In 1930 op Java begint de uitbarsting van de vulkaan de Merapi en 13 dorpen zijn zwaar bezwaar. of nee, 13 dorpen zijn compleet weggevaagd. 23 zijn zwaar beschadigd. En uiteindelijk zijn er drie, 1300 mensen uh, bij om het leven gekomen. En dat was uh, het startte op uh, 1930 op deze dag. En uiteindelijk eindigde de uitbarsting op, in september 1931. Lang heeft bijna een jaar lang hè? heeft hij daar staan spugen. Ja. En uiteindelijk staat, is er ook nog bekend dat er in 1006... Dat is nog langer geleden, in 1006 was er een zeer grote uitbarsting. Dat bedekte bijna de de, het middengedeelte gedeelte van Java helemaal met as. En dat wordt gezien als het einde van de hindoe-koninkrijk, de Mararan. En uh, dat is het einde van die cultuur geweest. Omdat ja, alles met as bedekt werd. Het was echt een drama gewoon. Lekker een volk aan. Jezus. Fijn, hè? De laatste keer was in 2010. En ja. toen uh, kwam er as uh, anderhalf kilometer omhoog... In de, in, de in, de, in de ruimte. En uiteindelijk zijn er 40.000 mensen geëvacueerd. Ja, wow. tegenwoordig er zijn er natuurlijk veel betere waarschuwingsdingen. In die tijd ja. was dat gewoon nog helemaal ja, niet Uiteindelijk zijn er toen even goed nog 240 mensen bij om, om, om het leven gekomen. Maar er waren ook mensen die waren juist op onderzoek gegaan. Die vonden het wel interessant om mm. te gaan kijken. <lacht> ja, 1990. Vandaag uh, de 15 miljoenste Nederlander wordt geboren. Ah, dat is uh, 15 miljoen. Dat moet dit uh, gewoon even... Ja, zeker. En hoe heette die man ook? Uh, uh... Jasmin van der Meer. Ja. ja, hij is dus vandaag ook jarig. Ja? Gefeliciteerd. Van harte, ja. Jasmin. Hij is 4, 33 geworden. Jij kan heel goed over Ja, goed. Heel hoor. goed. Hey, en uh, misschien wel leuk, weet je, vandaag uh, wonen we bijna met 18 miljoen mensen. Zo. Er zijn gewoon 3 miljoen mensen bijgekomen. Maar ja. het gaat iets minder hard te stijgen dan voorheen. Oh, hoorde ja. ik. Het is, het is ook een, een dag die is ook wel bijzonder. Want in 1885, nee niet 1800, maar 885, heel lang geleden, had je het beleg van Parijs. En uh, Parijs was toen nog helemaal niet zo groot. Hè? Het is nu net zo uh, groot als het Ile-de-la-Cité... wat uh, iets van 77 hectare was ongeveer of zo. Oh, vind ik wel moeilijk, hè? Zoveel, de, de, ja, hoeveel mensen wonen er? Ja, veel details. Maar er wonen veel minder mensen. Maar het was een vikingvloot met 700 schepen. En die heeft Parijs toen belegerd. En hebben ze, en, ze gewonnen? En, uh, nee, want Graaf Odo heeft dus na dagen van felle weerstand... heeft hij alle aanvallen weten af te afgeslaan. Maar die hele stad was de, dus hetzelfde idee als dat je Haarlem was... De, toen ook of Alkmaar, wie was dat dan? Ja, Alkmaar ook. Ja. Alkmaar ja. ook. Ja. Maar uh, dit was hetzelfde idee. En uh, op een gegeven moment gingen er ook ziektes uitbreken en zo. Maar uh, uiteindelijk uh, heeft Frankrijk toch gewonnen. Maar ze waren met heel veel die uh, vikingen. Maar gewoon door, doordat de muren hoog waren, et cetera. Okay. Het ging allemaal om de scène. Maar het, op hetzelfde je denkt, Parijs was er niet zo groot. Maar we toen toch groot genoeg geweest zijn om die 700 schepen tegen te werken. Lijkt ja, ongelooflijk. Ja, ik vind het een mooi verhaal. Ik zou zeggen, ga, ga het eens lezen. Het beleg van Parijs. Ja, zeker. Wat nog meer? Ja, 1948, de uitvinding van de kabeltelevisie. Ja. 1948? Ik... Ja, 1948. Waarom duurde het dan zo lang ja. voordat wij het kregen, die kabel? Nee, ik heb echt uh, woensdagmiddag echt heel lang voor die televisie zitten kijken. En er gebeurde niks. Te wachten tot hmm. dat kwam. Half <laughs> vier, toen begon het pas. Toen pas. Ja. Oh, Oké, okay. nou, het werd toen destijds aangeduid hè, dat radio en tele televisiesignalen vanuit één punt via een bedraad netwerk naar de huiskamer brengt. Nou, ik vind het toch wel nostalgisch. Ja, ja, maar het, het is nog ook. Ja, echt. Begin van het einde. Ja, maar is dat ook niet zeggen? Het was toch altijd armoedig. Moet alles via een draadje. Kan ja. niet door de lucht. Dat is nee. toch wel makkelijker. Ja. Ja. Nou ja. Dat is het uiteindelijk nu. Uh, ja, uiteindelijk is het uh, toch weer uh, terug bij het oude. Via een ja, draadje. Is het geworden. Maar nou, ja. dan weer ja, Sinds eind de jaren negentig wordt de kabel dan ook van digitale televisie aangeboden. Nou ja. We weten het allemaal. Dus een, uh, iedereen moest ook weer een ander televisietoestel hebben. Een digitaal televisietoestel. Zeker. Ja, klopt. Dat ging weer heel anders. He? 1992. Ja, mooi verhaal, hè? I... The Bodyguard gaat in première met Whitney Houston. We have a problem. En Kevin Korsner natuurlijk. En uh, De film, The Bodyguard, werd al in 1976 aangekondigd... dat hij er zou komen... En toen zou Steve McQueen met Diana Ross de rollen gaan spelen. Maar Steve McQueen, die werd ziek eh, overleed aan kanker. Uiteindelijk was het een heel drama verhaal. Toe. Uiteindelijk werd het uh, Ryan O'Neill, die zou uh, de rol van Kevin Costner op zich nemen. Frank uh, Farmer. En uiteindelijk, uh, dat werd niks. Uiteindelijk, uh, Diana Ross werd er ook te voor. Dus uiteindelijk zou het, ja, het zou worden... Madonna en Kevin Costner. Oh, Madonna. Madonna? Door. Maar yeah. uh, oh. toen kwam de film van Madonna uit. Dare. Uh, uh, Body There, of Residence. Nee, Dare en. Uh, Truth for Dare. Truth for Dare kwamen uit. En in die film was dit te horen: oh, Dit. Neat. Niemand heeft het ooit uitgelegd. Moet ik het misschien even uitleggen? Niet? Anybody who says my show is neat Ja, yeah, precies. Yeah. Uh, Kevin Costner komt bij uh, Madonna uh, achter de schermen, haar bedanken voor de show. Yeah. Hij was niet. Niet, Ja, het was niet. Het was cool. Ja. Nou, Madonna vond het echt geen goede uitdrukking. Nee. En het deed een beetje ja. geluiden erbij. Ze hebben alleen dacht, maar uh, laaiend enthousiaste mensen. Ja, <laughs> en uiteindelijk zei Kevin Costner... nou, met haar ja. wil ik hier toch wel gaan filmen maken. Dus dat gaan we ja. helemaal niet doen. Dus uiteindelijk werd het uh, Whitney Houston die ja. uiteindelijk... Het mooie was wel van... het, het, het oorspronkelijk was natuurlijk voor uh, Steve McQueen bedoeld... die rol van uh, Kevin Costner. Maar uh, hij heeft uiteindelijk zijn haar heel kort geknipt... in de stijl van Steve McQueen... En toen ja. ik de film gisteren nog eens weer te kijken. Je kan het ook echt zien. Dat hij een klein beetje op Stephen Queen lijkt. Oh. Ik vind het mooi gegeven. Ik heb nog een klein detail erover. Ja? O, oh, die wilde jij zeggen? Nee, jammer. Ja nou, er zijn vier, vier, 44 miljoen cd's verkocht ervan. En er waren, Vele, ja. ja, en er zijn ook heel veel mensen ook die zeiden... ja, ik ben wel dertig keer naar de film geweest. Nou, ja. Ja, overdreven. Maar uh, het huis waar de film is opgenomen is... Hè, van, uh, van die hoofdpersoon uit die film... Dat was hetzelfde huis die ook gebruikt werd... bij het paardenhoofdscène van The Godfather. Hé, hey, hé. Hey. Dat zijn wel dat leuke bent huis, toch? Ja. ja en wisten jullie ook dat uh, uh, er ook nog een tijdje geruchten gingen... dat er een vervolg zou komen op de Bodyguard? Nee. Oh, ja, hey. dat zou een uh, royaal vervolg krijgen... want niemand minder dan Prinses Diana. Oh. Die zou de rol spelen uh, van... Uh, van Whitney voor deel 2 met Kevin Costner. Maar dat is nooit gebeurd. Want ja, zij is, uh, voordat de film zou gemaakt worden, is zij uh, echt wel helaas. Wel. Te Wat komen een detail. Ja, ja film, dat is wel ja. grappig. Dat hadden we niet. Okay. Okay. En ook de vrouw die op de poster staat van de, van de promotieposter van de bodyguard. Is yeah? ook niet Whitney Houston. Op dat moment dat de foto's gemaakt moesten worden. ging Whitney Houston naar huis. Die was moe. Oh. Dus ze had een dubbel, een, dat ze een, een, een, een, een, een body double. Die hebben ze ingebracht. Stuntvrouw. En die vrouw, stuntvrouw, die hebben ze <laughs> zo laten kijken... Dat, zij, dat je net niet Whitney Houston's gezicht zou herkennen of zien. Oh, wat leuk. Dat is de body double. Ja. Oh, ja. wat grappig. Ja, uh, ja je leuk. bent er soms gewoon niet aan toe. Je wordt gewoon genept. Goed, straks de verjaardag. Dit was even een stukje geschiedenis. Het is altijd weer langer dan je wil, maar het is wel interessant altijd weer... Yes, we hebben hier de Seagulls. Het is geen vrouw te bekennen die hele band. Waarom noem je ze dan samen? maakt dat het ook niet onaardbaar. Dit Deze plaat die heet DNA. I wanna feel your teeth under your lips. Show me your skies. I wanna be a stitch. I wanna see you Friday for fish and chips.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 Wat mooi DNA van de Seagulls hier bij Toppalo in de zaterdagmorgen. Congratulations celebrations. Ja, wie is de jarig? Ja, zeker. Goed, vandaag wordt hij 79. Hij gaat zijn 80ste levensjaar in en hij is zo gek van deze man. Hè? Ik heb ook wel eens een paar boeken van hem gelezen. Het gaat heel vaak over Bach. Hij heeft ook allerlei dingen over Bach speciaal geschreven. maar is zijn een bak op de om... Wacht, ik heb het over Maarten het hart. Of moet ik zeggen, Maartje het hart? Kan ook wel. Daar oh ja, kwam er eens bij he? de bij. Boekbal. Dat was in 1991 kwam hij uh, het voorstellen als Maartje het hart een Travestiet. En hij is gewoon scherp. Hij, hij heeft er zo'n pest hekel aan het geloof. En uh, in, in zijn moeker, dat steekt hij nooit al dus onder stoel of banker... Uh, dat hij een hekel aan hij heeft Eén Een van de mooiste scènes uit onder andere Vlucht-Regenwulp uh, is dit. Ik zal hier werk van maken. Ik zal de heer bidden voor een strenge straf voor jou en, jouw moeder. Ja. en met, je moeder. Voor een zuipje. Het hele christendom is bedrog. Het hele leven laaghartige leugen. En wat zeg jij? het lijkt op... Ja, ik van passie nadenk. Ik ja, denk ja, dat de Nee, de baas, baas Baron. Ja, ja. ja, precies. Maar het is een scene uit de vlucht, regenwulpen. Dan zit hij bij zijn moeder, zijn stervende moeder aan bed. En dan krijgt hij twee van die ouderlingen op bezoek. En die gaan even bestraffend toespreken waarvoor hij niet bij de kerk is geweest. En dat zijn moeder wel in de hel zou komen. Want hij heeft allerlei dingen gedaan. En op een gegeven moment gooit hij dus een van die ouderlingen gewoon te water. Hmm. Ja. Dat hij er dan per se kan aan het geloven. En dat heeft hij ook. Maar op een gegeven moment heeft hij er afstand van gedaan in zijn studententijd. En hij heeft ongelooflijk veel boeken geschreven. Zijn laatste boek aan met 2021... 20 mm. uh, Toetssteen, maar zijn eerste komt uit 1971. Je, Je, Bizar gewoon. Wauw. Ja. Hey, in de film, het uh, boek is dus thuis gefilmd en dat was de, de Alter Ego werd gespeeld door uh, Jeroen Carbee. Ja, mooi. Ja. Ja. Goed, wie is nu meerjarig? Ja, dat is wel leuk om te vertellen. Dat is John van <klaar> Gerard Kennedy. Nou, we kennen hmm. hem allemaal onder oh, de naam ja. van uh, J.F. John of John, John John Kennedy. John, ja. Ja. ja, nou, Amerikaanse advocaat, journalist en uitgever. hij was de zoon van president John F. Kennedy, ja, die trouwens ook op deze dag uh, is begraven. Ja. Op dezelfde dag ja. was ja. het ja. heel toeval. Oh, op zijn verjaardag is hij begraven. Ja, oh, dat is wel heel, ja. Uh, heel bijzonder. Ja. Nou, hij ja, is op 46-jarige leeftijd is hij uh, Zag ik dat goed? Ja. Ja, is hij uh, te komen... Uh, uh, oh. De overlijden? Ja. Klopt, hij ging een uh, Oh nee, het was een vliegtuigongeluk. vliegtuigongeluk. Nee, het was een vliegtuigongeluk, dat was het. Ja. Excuse me, vliegtuigongeluk. En hij had uh, ja, toch ook weer uh, een relatie met Madonna, Sarah Jessica Parker, Cindy Crawford. En na verluidt, komt ze weer ook weer met Prinses Di had hij ook een relatie. Ja, had hij Schaalke een relatie. relatie. Niet helemaal duidelijk. Oh. Ja, het is wel bizar, er zijn zo ongelooflijk veel foto's van hem gemaakt dat hij nog geen drie jaar oud was in het White House. Uh, loopt hij gewoon uh, door de zaal heen en eerst ja, noemden ze hem gewoon John, maar omdat het dan verward was met zijn vader. Ja, heet uh, ja, hij John John. John John. Oh, ja, hij is in 1994 overleden jongens. Dat ja, klopt, ja. Het is uh, een bizar verhaal, want hij had nog niet zoveel vl vlieguren gemaakt met mm. zijn vliegtuig en uiteindelijk ging zijn schoon uh, schoon... Uh, zus ging mee ja. en zijn vrouw ging mee en zijn alle ja. drie bij elkaar Komt zijn opgekomen. Dus op en daar had hij ook ja. kinderen, want die, die zijn dan alleen achtergebleven. Dat, dat weet ik niet. Dat is eh, heel zierig. Ik ja. weet wel dat zijn schoonzus zus eh, zwanger was, dus dat was dan wel een heel dramatisch verhaal uiteindelijk. Mm -hmm. Jeetje, ja. Vandaag zou hij 179 jaar oud uh, worden en hij is verantwoordelijk uh, voor dit. Gras maar, hè. De Mercedes. Water, watersproeier. Nee, dit is de Pardon. Benz motorauto. Ik heb het over Carl Benz. Hij kwam uiteindelijk in 1901. 1885. kwam hij met de Benz auto tevoorschijn. Het was eigenlijk gewoon een karwagen. Gewoon een wagen. Waar je denk, dat doe je normaal zeg maar een paard voor. Maar hier hoeft er geen paard voor. Dus dat reed gewoon vrij. En er zat een motor in. En dat was een tweetaktmotor. Heeft hij jarenlang al geknutseld. En uiteindelijk had hij. Uh, uh, voor het eerst in de zomer van 1986 heeft hij door Meinheim heeft hij rondgetoerd. En zijn vrouw zegt van ja, leuk was een klein tochtje, maar dan moet er een grote tocht gemaakt worden. Dus toen ging deze vrouw een tochtje maken van 110 kilometer. ging ze rijden in Duitsland. En uiteindelijk onderweg kwam ze zoveel problemen tegen met die wagen. Ja. Elke keer moest ze die auto weer, laat, weer laten maken. Weer. En uiteindelijk moest ze bij, voor het eerst gaan tanken bij een apotheek. Dan moest ze een of ander uh, goedje halen. Het was nog geen uh, benzine, maar. Petroleum met of zoiets. Dat oh, gatt, in, hoog explosief waarschijnlijk. Ja, dat moest ze erin gooien. En ze hadden twee kinderen meegenomen. En nog steeds kan je, als je echt een grote fan bent van de Benz-auto's... kan je deze route rijden. Oh, wat leuk. Ja, dus ja, dat is heel ja, bijzonder. Ja, ja. En deze Carl Benz zal jarig zijn, maar Bertha Benz... die heeft deze route gemaakt. Leuk. Dus het is een mooi verhaal. Vandaag is ook de geboortedag van Piet Hein. Hij is hier 1577 geboren. En hij is zeer bekend natuurlijk van de Zilvervloot. Oh ja. En uh, hij is in 1629 overleden. Maar het mooie is, als je dus doorleest... hij is zelfs vroeger ooit uh, gevangen genomen. Hij heeft jaren als geleidslaaf gewerkt. Oh. En, uh, en, en daardoor had hij toen hij naderhand toch weer vrij kwam en alles... Heeft hij, uh, had, was hij erg kritisch over de slavenhandel. Omdat hij dus uh, wist hoe nader het was. Maar ja, hij heeft toch ook wel uh, boten met slaven uh, hierheen gehaald en zo. Dus uh, ja. Ja, helaas. Ja, dat is niet uh. anders. Nou, uh, ook vandaag jarig is Aldegonda Petronella Huberta Maria. Nou, iedereen kent haar onder de naam Nederlandse auteur Connie Palme. Oh! Ah. Ja, oh, Zij ze is vandaag jarig. Die okay. dronken dame altijd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja oh, is ja, heel ja, vaak dronken? Dan? Bij de wereld vrij mm, door. Ja. Ja. Maar ze heeft samen met, uh, met Matthijs heeft ze gestudeerd. In die, toen, uh, gestudeerd gefudeerd, uh, uh, nou, ja, gestudeerd gefilosofeerd, drinken. Gefüsofeerd. Gefilosofeerd. Ja, dat nou, is ook gevoeld, maar ook gefilosofeerd. Ze debuteerde in 1991 met haar literaire roman De Wetten. Ik denk dat iedereen het boek wel kent. En uh, ze had een uh, relatie met journalist Isha Meijer. Ja, zeker. Ja. En vanaf 1999 had ze een relatie met politicus Hans van Milo. En ja, die uh, van Milo overleed op, uh, in maart 2010. Ze wordt vandaag 68 jaar. Ja. En, en ze is tot nu toe ja, single. En nog een aanradertje, want uh, zij heeft toen ook het boek IM geschreven. Ja. over Isha, Isha Meijer. Meijer. En dat, uh, die hoofdrol. Uh, haar, zij werd gespeeld door Wende Snijders en Ramsey Nasser, die uh, ook in uh, ja, ja. Uh, uh, de, de, die uh, serie die. Nee, uh... ja, die zie niet zo vaak in series. Dat is wel mooi, ja. Nee, maar, die, ja. uh, maar het is een geweldige serie. Als je nog kunt kijken, ik heb er echt van genoten. Oeh, ja, dat wist ik niet. Ze speelde erg goed. De de mensen met. Oeh. de oh goed, maakt niet uit. Vandaag wordt ze 63, Amy Grant. To the ja, zeker. Helemaal weg van gospelmuziek, popmuziek. Christelijk. Dit was een grote hit in de jaren 80, maar ook dit. Deze is pas volledig opnieuw uitgebracht in 2021. Dit was een klassieker voor Baby Baby. Ze was getrouwd met iemand uit het christelijke, ook het christelijke geloof, en ging ze scheiden. En toen werd ze eigenlijk toch een beetje uitgekotst uitgekost in de christelijke zin, maar ze maakt nog steeds muziek. Nou, uh, maakt Amy -muziek, Grant, hè? zeker. Ze heeft bij elkaar 24 miljoen albums verkocht. Hartstikke idee, ongelooflijk. Mm, ja. Wie er ook vandaag jarig is en ze wordt vandaag 29 jaar, is Holy May Brood, de dochter van uh, Herman Brood en Xandra Jansen. Ja. Een detail over haar weer. Mm -hmm. Zij uh, speelt Patty in een documentaire. Dat dus hoorde Petty ik gisteravond. Bart. Heb je dat je, gezien? Ik heb, een, uh, een, ik heb die documentaire niet gezien. Of oh. was, was die gisteravond? Op ik CT? heb een idee, Ik hoorde het zeggen iemand. Ja, nee, ik heb uh, waarschijnlijk uh, bij uh... 57 oh. wordt hij Tim Armstrong. Hij is uh, bekend van de band Rancid. Fall back Laat die weer regelmatig draaien. Oh nee, toch niet. En uh, hij is ook bekend van Blink 192. Punk rock Lekker vrolijk. Een beetje skate muziek is het eigenlijk. Ik doe er nog maar even eentje. Het zijn echt wel grote hits die ze hebben gemaakt. Blink. En uiteindelijk heeft hij ook nummers gevreken voor Pink. Gwen Stefani en nog veel meer mensen. Hij heeft ook een solo album uitgebracht in 2007. Deze Tim Armstrong timmert redelijk aan de weg. Ik heb uh, ook nog een Percy Sledge. Die is uit 1940. En die is heel bekend geworden met het nummer When a Man Loves a Woman. Ja, amor. Hij was eigenlijk gewoon bezorger in een uh, ziekenhuis. Ah, pleger, sorry sorry je... voor de mensen. en uh, hebben ze hem opgegeven voor, uh, voor zo'n talentenja. Nee, dat had je toen niet in de jaren zestig. Oh, die langs... had je wel, hoor. Jawel? Ja. ja. Oké, okay, nou goed. Niet zoals in, uh, nee, tegenwoordig. Niet tegenwoordig, zoals tegenwoordig, Niet zoals op de televisie denken, maar goed. Dus nee. Percy Sleds schreef dit nummer zelf... En later deed hij uh, heel veel andere... Oh ja, nog steeds bekend door Jeans, Jeansmerken. Uiteindelijk werd het bij de leefvuurreclame werd het nog een keer vertoond. Dus, nou, tot zo'n die We hebben ja. er vast nog wel hier en daar eentje staan. Maar dat doen we later nog wel weer even een keer. Zoals, we hebben tijd, voor lekkere muziek hier bij ZUF. M.A. Mijlskeen komt in februari naar Nederland. Waar patronaat wij gaan erheen. En het is door nog totaal lekker hier. Time of Time of online. deze man maakt, ik heb het over niemand, binnen de Miles Kane. En het heet uh, Time of Our Lives. En straks gaan we deze plaat rijden, maar daar hebben we nu nog even tijd. voor. We gaan eerst even doen naar de Zandvoortse berichten. Wat speelde er allemaal afgelopen week? Eén van de grappige berichten in de krant kwam... Ja, het was natuurlijk zondag hartstikke druk door de Sinterklaas in het dorp. En uiteindelijk kwam er een berichtje... Ja. En er stond in dat er een kinderwagen ja. was gevonden. Ja. En dat hij in het wapen van Zandvoort nog staat. Er zat geen kind in. Wel gelukkig. Kijk, dat is, oh, dat is het waar, waar die kinderen verdwijnen. Hè. Weet je wat? Ja. bloed van kinderen moet gedronken worden. Want, ja. dan, dan, dan blijf je jong door. Dan blijf je jong oh, door. Het dus moeten wel angstig zijn. Het dus moeten angstige kinderen zijn. Als je daar bloed van drinkt, dan word je heel erg uh, uh, uh, sterk. en ja. word je jong. En, uh, dus dat kind is uit die kinderwagen gegrist natuurlijk. Maar die ouders hebben dat straks helemaal niet gemerkt. Oh. Kind verkocht of zoiets. Nou, doe even normaal. Wie heeft die kinderwagen daar in het wapen van Zandvoort achtergelaten? Je kan hem gewoon ophalen. Hij is waarschijnlijk nu al opgehaald met het berichtje van donderdag. Ja, ja. ja, ja, ja. Nou, nou, nog even blijven bij Sinterklaas. Het ja? Sinterklaas-comité uh, Zandvoort is genomineerd voor de Gouden Staf. Wisten jullie dat? Ja. Oh. Kijk. Ja, dat is een prijs voor de leukste Sinterklaas-activiteit van Nederland. Voor Nederland. Nou, dat vind ik toch heel knap. En... Uh, ja, je kan, uh, je kan erop stemmen via de Facebookpagina Sint mm. in Zandvoort. Okay. Er is uh, weer een grote clubactie geweest. En die grote cl clubactie heeft dit dus jaar dus totaal 16,3 miljoen opgehaald. Dat is heel goed. Zandvoort heeft ook meegedaan. En uh, OSS Zandvoort die heeft dus 2762 euro opgehaald. De Dance Academy, die in Zandvoort Noord zit, 1612. En de Zandvoortser Hockeyclub, 1526. Wat mooi is dus ook, hè, van elk verkocht lot... Van drie uur gaat 2.40 naar de club KAS. Hmm. Dus dat is het hoogste uitgeving oh, ja. van alle ja, ja. ja, Vandaar dat die mensen... Schiet op! Nee, je hoeft niet te spelen vandaag. Jij gaat loter lopen. Oh, Heel simpel. Goed. Nou, uh, Wie was de gastvrije ondernemer van Zandvoort? Is, uh, vorige week vrijdag alweer is het gevierd natuurlijk in uh, de haven van Zandvoort. Hoe noem je, hoe spreek je het uit? Flexoxenia. Vluxenia. Flexoxenia. oké. Doe Je mondkapje maar op, ik weet niet wat dat is, maar ik wil het niet hebben. Ja. Nou, aparte namen, goed, hebt, uh, het thema was dit jaar dus gastvrij Zandvoort. En dit was de gastvrijste uh, ondernemer van Zandvoort. Het werd, uh, uh, die, uh, kijk hoor, het huh. mm -hmm. werd bepaald door een vakjury... En via stemmen en via internet kon je dus uh, alle formulieren kon je ook nog invullen. Wie was het gastvrij? Hij is het geworden. Zij zijn het geworden. Een man en een vrouw met twee kinderen die al jaren hier aan een voor de een Grieks restaurant hebben. En uiteindelijk uh, zijn hun oude, ouders ooit begonnen. En die hebben een de, de, de flinke naam opgebouwd. En uh, uiteindelijk is het wel een beetje jammer. Door, deze, uh, door dit thema gastvrij ondernemen uh, kwam het uiteindelijk heel, vrij, heel snel bij de horeca-gelegenheden terecht. En dat is, sluit je toch een andere categorie... Ondernemers een beetje buiten. Dus uh, de, de wethouder heeft al gezegd. Volgend jaar hebben we een ander thema. En hebben we meer mensen kans op deze prijs. Uh, van zandvoort winnen. De ondernemers mm. van het jaar. Vertel. Ja, nou, er was een drukte, van je welse, drukte bij afscheid Boswachter Gerard. Oh, waarom? Afgelopen. Nou ja, hij is uh, gepensioneerd. Hij mag gaan stoppen. En hij is als boswachter uh, 25 jaar werkzaam geweest uh, bij Waternet. Okay. Dus nou, dan, hij is behalve een, een natuurliefhebber, puur zang, heeft hij ook vele activiteiten georganiseerd. Het is een bezig bijtje ook. Hij ja, ik wou, veel weer Goedemorgen antwoorden kwam u vertellen. Ja. Klopt, ja, ja. Ja, dan, dan je, ja, hoeft je zelf minder te vertellen. Ik vind want eigenlijk hij, dat, ze, dat ze hem uit hadden moeten nodig nog als afscheid. Ja, ja natuurlijk. Vandaag, gisteren nog wel deze, een goed idee. Deze, dit jaar nog. Ja, vind ja, vind ik wel. Wel. ja. Gewoon, Dat Hij kan een leuke verhaal en heel gepassioneerd praten over de natuur. Zeker. Ja, het einde van het jaar nadert. En nou heeft de Blauwe Tram zelf gezegd: van, uh, kun je nog wel wat extra energie gebruiken voordat de feestdagen aanbreken? Je hebt een, uh, een, een soort sessie van tien lessen. Je start op 14 december. De 7e is een proefles en dan uh, leer je 24 bewegings en ademhalingsoefeningen die elke spier in je lichaam wakker schudt. Ouh. Het is in de bovenzaal van de Blauwe Tram. De proefles is op 7 december en je kan je aanmelden via bali DBT. Dat is de Blauwe Tram bali-dbt@plus.santfurt.nl. Kost slechts 3 euro per keer. Dus ja, het is jammer dat ik op de donderdag moet werken, anders was het ja. en had nu ik het wel Kun je een diep ademhalen? Adem, frisse lucht en een wakker gevoel in. Nou, ben je er weer bij? Jazeker. Ja, we zeker. De reddingspost in Zuid is al vorige, vorige week woensdag. Is de eerste paal geslagen. Het gaat eindelijk gebeuren. Ernst Brokmeijer van Zuidstrand. Eh, ja, het is allemaal een stuk dichterbij geworden, gekomen. Hij heeft een hele lange aanloop gehad. Alleen mensen die waren het niet mee eens. Uiteindelijk mocht het wel gaan beginnen. En uiteindelijk was er iemand die nog een verhaal vertelde over de oude eh, reddingspost die vroeger op een bunker stond... en uiteindelijk werd de, de watersnoodramp in... Uh, wat was het ook weer, 53 of zo... is hij weer van de bunker afgegleden... en op zijn kant geraakt. En toen is hij weer naar een andere uh, uh, strandpost gekomen... en nu is het dus echt tijd om helemaal iets nieuws te gaan bouwen. Hij moet aan de nieuwste snufjes voldoen. En hij moet... En media, medio uh, 2024 moet hij klaar zijn. En dat zal mooi zijn. En als dit is in gang gezet... nu hopen ze ook het, het, het, het, het noorden aan te pakken. Dat, dat daar ook een nieuwe strandpost komt. Een reddingspost moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Okay. Zandvoortse bingo. Er is aanstaande dinsdagavond. De 28 e is er een bingoavond in Zandvoort Noord. Ook bij pluspunt. Het is mogelijk gemaakt door Zandvoortse ondernemers. Het staat bij Cash Only. En uh, ja, het is gewoon leuk om te komen. Het is om, om 7 uur begin. Je mag vanaf 6 uur binnenlopen. En we uh, zijn te gekke prijzen. Dus uh, ik, hou, ik hou ervan. Zandvoort Noord dus. en Zeker. Het vrijwilligersfeest hè. Je kan je nog aanmelden hè. Oh ja. Er is, er is een QR code en je kan ook naar vrijwilligers, vrijwilligerszandvoort.gmail.com en geef je op, want er is maar plaats voor 500 vrijwilligers. Jullie twee mogen dus ook komen. Ik heb mezelf al opgegeven. Nou, best leuk om daar Misschien heen te gaan. Ja. Ik heb het even gemist. Wanneer gaan we? Dat, is Dat gaan we zo gaan plannen. Straks gaan we even kijken naar de Jolande keuze. Uh, eerst even nog een ander plaatje. Bob. Weet je de Bob? Nee, zo heet ik gewoon. Heet Bob. Bob Moses. Jesus, Mina. Leuk gekozen. Love brand new. En dit is even zijn laatste partij die uit uit de Silence in Between. Het heet de album Brand New Love. Wat geluk, alweer een nieuw brand. Brand nieuwe liefde. Liefde zat in de brand? Nee? Nog hier. Compleet nieuwe liefde, dat is het. Dat is de vertaling van dit. De zon is weg en schijn is dan. Dat is ook niet zo gek als wij op de radio zijn, natuurlijk. Ja, heerlijk. gewoon. Zet er nou wel weer de deur open? Ik weet niet. Ik ben nou in de bar. Wat wil je nou, Dylan? Niet. Oh nee, ze gaat even niet meedoen. Maar zodra het interessant wordt, dan stapt ze gewoon weer in natuurlijk. Dus de deur het op een kiertje? Ja, voor mij staat hij gewoon op een kiertje. Ja, het was gisteren wel. Nou, hij staat gewoon waterlijten open. Mijn haar hoofd nog even op een kiertje. Wat, voor, voor, jouw deur staat altijd open voor haar? <laughs> nee, andersom. De deur staat altijd wagenwijd open, maar in haar hoofd staat hij op een kiertje. Volgt. Ja, zoiets. Nou, maar ja, door dat kiertje. Ja. Heeft ze ze gezorgd dat die Wilders uh, ja. gewonnen heeft. Ja, ja, dat denk ik ook. Als dat deur op een keertje opengezet. Een hartstikke idee. Ja. Dan gingen ze betalen. Ja, ja, toen ja. dacht iedereen bij zichzelf. Nou, als zij nou in één keer weer uh, de keutel intrekt, dan gaan we gewoon naar PVV. De keutel intrekt, uh, uh, Ja, nou, ze zei okay. gewoon: nou, ik wil wel meewerken. Later zei ze, nou, ik zie het programma vinden wat ik interessant vind Hè? wat zei een week geleden. Dat je wel meewerkt... Alle, alle mogelijkheden zijn open. Ja. ja, nou goed. Ik denk dat die uh, omzichtigheid het wel gaat oplossen. Dat hij hey, wel instapt. En toch even bij de verkiezingen blijven. Heb je het meegekregen van de week? De Argentijnen hebben ook een nieuwe president gekozen. Ja, die met die cirkels. Die <laughs> ah. Maar ze noemen hem de Trump van Argentinië. Ook ja. al. Het gaat ja, goed in de, de wereld. Ze hebben allemaal raar haar, die gasten. Ja. ja. Nou, doe maar even dan. Ja. Nee. Ja, je had een kettingzager. Dit is een zitterkazager. Het gaat weer een kettingzager. Oh. Dit had hij Oh. En daar ging hij het nieuwe bestuur of het oude bestuur mee stuk zagen. Op, op zoek naar een nieuw bestuur. Nou, goed, dat wordt natuurlijk allemaal hetzelfde uiteindelijk. Als je al in de politiek zit, dan moet je gewoon ja, water bij de wijn doen. En dan moet je gewoon uh, soms met uh, meel in de mond praten tot elkaar te komen. Met meel in de mond praten. Ja, oké. Ik wil nog even melden, want je hebt het net over het weer. Van, nou, de zon schijnt ja, ja. weer. Maar eigenlijk is het in 2005 heb je ooit de langste avondspit ooit gehad. Want toen was om zes uur oh, ja. 802 kilometer file. Ja. En die duurde dus tot echt tien voor half zes de volgende ochtend. En in de hoek van Holland was de zwaarste windstoot ooit. En die was uh, 173 kilometer per uur. Ik, ga, ik kan me die dag nog wel heel goed herinneren. Ja? Want ik heb toen een fiets verkocht aan Sibron Nissem. Dat is, een bekende. dat is een bekende Nederlander. Ja. En die, speel, die, die presenteert altijd het vijf uh, uur uh, show, geloof ja. ik. Sibyl Niesen kwam toen bij zijn zomerhuisje vandaan. En die was ergens in Utrecht geweest of zo. Of Hilvers nou, en mij. Hij zei, nou dan rij ik gewoon wel even door naar Alkmaar. Oké, okay, dat is uh, om de hoek dan, denk ik, daar vandaan. En toen kwam hij in uh, langs de langste file van Nederland terecht. En toen kwam ja. hij uiteindelijk. Ik, ik was toch wel grappig. Hij was niet zo gewend om zo'n uh, fietsendrager achter op zijn uh, auto, te hebben. Op zijn auto oh. te hebben. Dus hij deed zijn klep open, pakte die fietsendrager en deed hem op de kogel en toen probeerde hij de klep dicht te doen. Nou, dat, dat, dat lukt niet. Nee. Toen drukte hij door al, en toen ging het alles eraf? En toen moest alles er weer af. En hij was oh. lekker aan het uh, klooien, maar hij was een hele sympathieke vent. Maar de, de, de, de, bij, bij die dag ook, hè? op 30 plaatsen braken de hoogspanningsdraden. En in Zeeland uh, lag er ook zo'n gebroken hoogspanningskabel... echt gewoon over de snelweg heen. zo. Dus dat was echt... Uh, Mozes Krimol. En, en zelfs Haaksbergen, die staat in tweede staat bijna drie dagen zonder stroom. Kijk. Dus en dat dit was, was in een... 1892. Nee, in 2005. Ja, precies. 25 november 2005. Het was echt uh, het einde van een warme herfst. Dus ik heb zo... krijgen wij ook een hele warme herfst gehad... Dus, uh, en het is vandaag de 25e. Ik ben heel benieuwd. Het was ja. gisteren wel boos. Nou klopt. Maar uh, het is minder extreem nat weer uh, op komst eigenlijk. Sinds de afgelopen week. En nu schijnt het dus boven Scandinavië opvallend koud te zijn. Nou de wind hoeft maar te gaan draaien straks. Of hij komt ook onze kant op. Ja. Die, die koufront. Ik... Ze verwachten aanstaande dinsdag. Oh, ik kijk er helemaal uh, met angst en beven uit. Want ik val altijd als, we, als die weg dan zo glad is. En dan moet ik naar de radio stokjes om 8 uur. En ik ben echt wel gevallen een paar keer onderweg. Voorzichtig. Ja, dat was echt. Kom zodra... ik hier weer binnen helemaal? Ja. Helemaal zielig? Dat oh. is juist gebeurd. Ja. Ja. Was je niet een uh, minuut voor aankomst was ze binnen? dacht ik, oh mijn god, we gaan die kant weer op. En jou, ja, tien minuten overdag kwam ze dan binnen. Oh. Ja. Ze hebben de rest gelopen, weet je wel. En ja. uh, ik was helemaal blauw. Ja. Oh. Dat waren nog uh, wilde tijden afgelopen. Nou. Maar ze heeft nu sinds kort zijn zijwieltjes er weer op. Dus dat gaat een <laughs> stuk makkelijker dan. Uh. Lekker, gaan We gaan met de Goed, straks de landkeuze, de schuimmelk voor onze uitbouw gaat er recht aankomen. Eerst hier, High fidelity, la rou.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 for a movie now i think i might stay i can click a little brush we can have a nice day we can plot to the park, feed the darts, have a picnic Oh, you listen to the love as she it. jumping on the moon and the world watches glisten i'm just an alien and i'm here for a visit uh -huh. De geuren de gitaren ook. Vrouwen die een beetje zo zingen, daar ben ik een grote fan van. Dus er zit verder geen gedachte achter. Wees sorry, zodra we daar weer geen uh, opmerkingen over krijgen. Ja, gelijk hoor je die kassa. Ka ja, ja, dan moet je betalen weer. Uh, La Rule en de bling-bling. En dat heet High Fidelity. Zeker, wij zenden al jaren uit met High Fidelity. Goed, vandaag is hij ook jarig. Hij gaat zijn 80ste levensjaar in. Biff bef me? Nee, Biff bef, bef, bef. Dat is de, de drumnaam van deze band. Ja, sorry. ILO. Hij zat vroeger in The Move. Maar toen is hij uiteindelijk met Jeff Lane overgestapt naar ILO. We kennen ze natuurlijk van deze plaat, hè? Mr. Blue. Maar ze hebben eigenlijk veel mooiere platen gehad. Onder andere dit, hè? Ja, yeah, Ken, get it out of my head. En het grappige is, even die platen die ze hebben gemaakt, wordt nog steeds gebruikt bij de VPRO. Ja. ja. Leuk dit, hè? Wat is dat? dat Hier mij... is de nieuws. Ja, al deze geluiden is gewoon net een tune, ook die je hoort, hè? Ja. Maar dat is ja. deze plaats. hè? Dat ontwikkelt zich ja. aan deze plaat. Ja. En ze hebben pas geleden nog opgetreden. En jij bent bij het optreden geweest. Jij? Jazeker. Ja, ja. Jij niet, hè? Nee. nee. <laughs> Dom, hè? Dat je niet gegaan bent. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik zag de optreden onder andere met dit. Ja. Vond het wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Het was geweldig. Ja. Maar ook al die sound effects en die geluiden en al die lichten. Echt helemaal leuk. Ja, zeker. Maar wat ja. wilde jij er nog over zeggen? Nou ja, ik, uh, jij daadde net twee stukjes uit nummers. Hè? Ja? Dan moet ik altijd denken aan de Beatles. Wat is dat? De Beatles? Ja, ik heb altijd een associatie met de Beatles. Nou, dat de grappig, de de de Ze zeggen ook dat ze zelf een soort Beatle-muziek maken... maar dan veel meer met cello en met, uh, mm. met violen. Ik mm. kleden ze ook aan. Er geïnspireerd door de Beatles. Ja, ja, Daarom, ja, dat dus is dat een is beetje wat je dus hoort. Ja, ja, ja, dat, dat, ja. Grappig. Zullen nou, we Dan nu maar gewoon dan doen? Ik heb nu Sweet Talking Woman gedaan. En dat wordt en de, de keuze Ja, dat wordt nu van vandaag de van, uh, Out of the blue. Want de drummer is vandaag jarig van ILO. Beth me. Hoe? Tachtig wordt hij vandaag. Ik zeg het er allemaal niet meer <middels> Ouders of Blue, echt, dat plaat van die, die. kan ik gewoon dromen. Gewoon echt zo vaak gedraaid, Ouders op Blue. En dit was Sweet Talking Woman. Omdat ik uh, Biff Bevan vandaag uh, 90, 79 jaar oud wordt, bijna zijn. 80's, nee, Zijn 80ste levensjaar gaat in. Dat klinkt altijd zo dramatisch, maar dat is het eigenlijk. Maar had zij ook nog dat nummer Evil Woman? Ja, ja, he, ja dat is dat ook voor ja. ja, Ze hadden iets met vrouwen, blijkbaar Evil uh, Woman, ja. uh, Sweet Talking Woman, uh, Bad Woman. Dat is weer oh. een andere plaat. Oh, ja. Goed, zover Jolanda-keuze. En ik moet <laughs> toch dit even horen kijken of jullie het kunnen raden waar het over gaat? <laughs> ah. nou, nou, weet ik het nog een keer? <laughs> ah. Nee, het is ah. moeilijk, hè? Echt een hele moeilijke uh, ja, opgave. Die is namelijk... Atatürk verbiedt het dragen van de Ves. Oh. Een traditionele hoofddeksel in Turkije. Dat mag niet meer gedragen worden. En ja, deze man. Tommy Cooper droeg hem ook altijd. Ik vind het wel een heel mooi uh, ja, grap, hoofddeksel. Ja. Van het, fragment. Ja, het, oh. het, het grap is... De Ves was eigenlijk een, een kap op het hoofd. was gemaakt van geitenleer. Vaak rood gekleurd. Of van veel witte ja. klaten gemaakt. En uiteindelijk werd het inge verplicht door de sultan van Mehmet. In 1826 als vervanging van de Tulleband. En de Tulleband... Sorry, tull de Tulleband natuurlijk. Tulleband was namelijk weer ouderwets. Deze vers was weer nieuw. En uiteindelijk vond Atatürk in 1926 het wel weer mooi geweest. Het werd echt verboden, hè? het mocht niet gedragen worden. Werd het wel gedragen, werden mensen zich met de dood veroordeeld. Oh. Echt, hey, en wauw, echt en bizar, de pers is toch met zo'n kwastje? Met een kwastje? Ja, mooi. Ja, dat zag er heel uh, ja. ja, grappig uit. Nou weet ik het wel, houd op. Gek. <laughs> Goed, zover dus even een stukje geschiedenis. Dat ja. was van uh, heel lang geleden. Hè? Wow. Vertel, wat we het Nou, hij heeft nou, van de week weet? bij de bushalte gestaan. En, wat vertelt? Nou ja, in, uh, in uh, Renen is er uh, bij, de, bij een bushalte een levensgrote houtus... Sar Sarc vaag in een bushokje gevonden. Ja? Nou ja, de kist was op een bankje gelegd. Nou, okay. Er zat dus niks in. Maar eigenlijk is het een kist waarin... Uh, voorheen uh, menselijke, stoffelijke... resten worden bewaard. En dat gaat specifiek om overblijfselen... als gevolg van begraven. Van begraven en niet van cremeren. Zat er niet nog wat DNA in? Dat we het nou kon, ja, het kan je checken. het, nou, het stond hij gewoon rechtop zo tegen de kant op? Nee, hij lag. Lach. Lach. Ja. Mm. Dus dus uh, maar het, het grappige is... Uh, ze denken... Uh, ze te denken, het schijnt nep te zijn. Maar het uh, museumpark Oriental in Bergendal, nou, ja, die hebben er wel interesse in. En dat schijnt een Egyptisch huis te zijn in Bergendal. Dus oh. nou, dan begrijp ik het ook wel. Maar het is dus waarschijnlijk gewoon nep. Ja, leuk. Lekker de bol op te... ja. Op de Waarschijnlijk komt het nog van Halloween ergens uit de kast. Ja. Uh, oh, dat dat iemand nog zo lang Halloween heeft gev gevierd. Die zegt. Ik stap nu op de bus, ik laat het toch maar achter. Het is gewoon grappig om zoiets dat ja. soort grappen uit te halen. Ja. Aldadigheid. Nou, ik kijk even land. Ja, nou, nou, kan je eroverheen met. Nou, ik had toch al wel iets voldadiger dat een Brusselse YouTuber die heeft vorige week voor een smaakloze stunt gezorgd. Hij maakt een smurrie. Met hondenuitwerpselen, olie, bladeren en water. Goh, dit gewoon zo maar over een metropassagier. Oh. Oh, yeah. Hij lijkt te gemaakt te zijn in de buurt van de Alte Bolieu, een oudergem. En uh, ja, uh, die man is dus opgepakt. Er is een aanklacht tegen hem ingediend. En uh, de video's, die zijn wel op verzoek van de MIVB. Ik neem aan dat het vervoerbedrijf Brussel is. Uh, is uh, dat die zijn verwijderd. Ik dacht dat het altijd zo moeilijk was om video's te verwijderen. Nou, blijkbaar ja, maar blijkbaar kan het Blijkbaar zo. kan het dus wel. Ja. Ja, je dus, had ook in uh, Alkmaar bijvoorbeeld... Uh, een man is daar doodgeschoten. Een jongen van 18 is doodgeschoten achter in de tuin. Is dat ook een filmpje op de van? single baan. En daar was ook een filmpje van op, uh, op Facebook terechtgekomen. De buurman had dat gefilmd. En toen later hebben ze ook gezegd, uh, opgeroepen... om dat niet te doen, dat is een troep niet echt aan man. Netjes. Nee, yes. mm, nee dat, niet dat kies. Doen. Ja, als buurman heb je niks te filmen. En uiteindelijk is er iets nee. interessants te zien in de tuin. Nou, dan ga je dat filmen natuurlijk. Heb ja. je eindelijk eens wat likes? Tuurlijk. Op wat je life. Instagram. Ja, een of... like op je Instagram. Dat bedoel ik. <laughs> eindelijk wat likes. <laughs> Goed, even de ja. laatste platen voor tien uur. It's Fiddler. I can see you. Alweer een oud plaatje. Je moet ook eens cocaïne van hem draaien. Nou, dat gaat om punk rock. Dat is echt een aanrader. Daar word je lekker opstandig van. Het loopt tegen het einde van het draaienprogramma. We hebben het er vandaag nog niet over gehad. Natuurlijk de, de geestlast van Hamas. Die worden vrijgelaten. En ook weer de Palestijnen die bij Israël in de gevangenis zitten. Ja. Bij de Westbank. Die worden ja. vrijgelaten. Wanneer dan? Want ze hebben het er een al een over. Nee, ze zijn nu al vrijgelaten. Ja, oh, okay. ochtend, Eerst zijn de, de Palestijnen vrijgelaten. De, de, de Israëlische van de, bij de Palestijnen vrijgelaten. En nu worden de Palestijnen bij de Israëls uh, uh, oh, okay. vrijgelaten. En het grappige is, de Palestijnen zitten soms vast. Omdat ze... Ja, ...iets hebben gepland, nog niks hebben gedaan... ...en dan zitten ze in de gevangenis en daar is geen bewijs voor... ...want dat waren alleen maar ideeën die ze zouden kunnen uitvoeren. Dus ik dat... zie dat je Plank. wat denkt, dus jij gaat vast. Ja, dus dat gaat wel heel ver in het verdedigen van uh, die, uh, die, uh, die uh, Joodse grondgebieden. Weet ik veel. Moeilijk. Maar goed, ik vind het wel mooi dat het uh, gebeurt. Er komen uiteindelijk iets van 240 mensen komen weer vrij... Ik denk dan wel, is het niet weer een idee om dan uiteindelijk straks weer gijzelaars te nemen? Ja, maar het is tijdelijk. Ja, het is tijdelijk. Gammel, ja. Als ze mogen maar vier dagen tijdens het staartse vuur mogen ze ja. vrij. Ja. En nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Ja, maak er helemaal een mooi spelletje van. Nee, ze gaan vier dagen niet vechten. En wie weet laten ze nog meer gijzelaars vrij. En dan kunnen ze nog meer oprekken. Dat, ja. nog, uh, ja. nou, dat is het idee dat eigenlijk. dat is het eigenlijk. Ja. ja, het is wel iets bijzonders. Vandaag in de krant oh. daar ook nog weer een verwijzing naar. Uh, mensen die gegijzeld zijn boven Smeelde. Nee, 1977 uh, zijn uh, natuurlijk vier dagen lang zijn er ook gijzel, uh, gijzelaars geweest. En dat zijn kinderen geweest die ook wel best wel trauma hebben opgelopen. Een in ja. school. Oh, zeker. Ja, zeker. Dus daar werd een vergelijking mee gemaakt. Het voelde zich wel een beetje schuldig om die vergelijking te maken, deze mevrouw. Hoe heet ze? Ik weet het nou niet. Maar ze zegt, van, ja, het was toch een beetje hetzelfde idee. Er zou een handgranaat in het klaslokaal worden gegooid... Mm. als ze hun zin niet zouden krijgen door molnikers met de molukse staat. Ja. Hm. Nou goed, dan hebben we iets te relativeren. Ja. Iets kort? Nou, ja heel kort. boerenprotest is overgesla overgeslaan. Overgeslagen? Naar Duitsland. Naar Duitsland, wat? Was dus gebeurd? geen vlag omgekeerd, maar uh, de naamborden van de dorp of de steden. Even Worden omgekeerd en omgekeerd. Echt waar? Ja. Opgezonderd oh, verhaal. veel apart. Ja. Ja. Want he, heb je daar dan ook zo'n boerenpartij in Duitsland? Ja. De ja? bouwenpartij. De bouwenpartij. Die bouwen aan, het, aan de toekomst. Die bouwen aan de boeren. Bouwen boerenbeweging. Ja, ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Nou goed, wij hopen dat het allemaal goed gaat aflopen met de politiek waar we momenteel mee te maken hmm. hebben. We zijn wereldnieuws. En natuurlijk ja. ook in Israël dat het een beetje rustig gaat ja, worden. Want dat wordt altijd tijd. Het is vandaag trouwens ook nog de dag tegen het geweld van de vrouwen. Oh. Dus, uh, lees je even in, want dat, is inderdaad, dat gebeurt inderdaad nog te veel. Ja, zeker. En hopelijk uh, wordt dit uh, weer goed gevierd, deze... Ja, goed. Nou, maak er een mooie weekend, van. de zon is gaan schijnen. Dat is nu niet gezegd. Wij zijn op de radio. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.